11 uur. Dit is radio 1. Met Felix Meurders. De aanpak van een depressie is vaak verkeerd. Hoort u meer over in de gids.fm. Het NOS-journaal, nu met Jan van der Putten. PVV naar de Wilders heeft het kabinet opgeroepen onmiddellijk op te stappen. Dat deed hij in de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Ik heb hier duizend handtekeningen bij me. Dit zijn er duizend. Duizend van de 122.000 handtekeningen... van mensen die verzet hebben aangetekend tegen dit kabinet. Op de gang staan nog een paar karren vol. Volgens Wilders heeft Nederland schoon genoeg van dit afbraakkabinet... en van de belastingverhogingen. Hij benadrukte dat VVD en PVDA in de peilingen tientallen zetels verliezen. Als PVDA-leider Samson zo doorgaat... past de hele PVDA-fractie in één JSF-toestel, zei Wilders. Twee winkels van V&D en een Laplace in Haarlem zijn vanochtend dicht... vanwege een terreurdreiging op internet. Aandeiding zijn dreigtweets tweets die gisteren en vannacht zijn geplaatst. Verslaggever Matthijs van der Wiel in Haarlem. Het licht brandt, maar de stalen rolhekken zijn dicht... achter de glazen deuren van deze vestiging van V&D. Er staan drie agenten voor de deur met onder een jas een kogelwerend vest... maar de drukke winkelstraten rondom de V&D... Die zijn uh, niet afgezet. Daar heeft de politie geen maatregelen genomen. In de tweets dreigt iemand een bloedbad aan te richten en zelfmoord te plegen. Hij zou dat rond het middaguur willen doen. De politie in Haarlem neemt de tweets serieus en is daarom uit voorzorg aanwezig. KWF-kankerbestrijding heeft tijdens de afgelopen collecte 15 minder opgehaald dan andere jaren. Volgens het KWF komt dat deels door negatieve publiciteit. Een deel van die uh, teruggang is te verklaren uit de, de economische crisis... en het feit dat de opbrengst van de collecte al een aantal jaren terugloopt. Uh, en dan blijft er ongeveer een 7-8% over die we eigenlijk daaruit niet kunnen verklaren. Ja, wij vermoeden dat daar wel een relatie is met de publiciteit... die vlak voor onze collectenweeg was uh, rond uh, inspire to Live. Oud-voorzitter Koen van Venendaal van de Goede Doelenfietstocht Alp Alpdu 6 bleek zeker 160.000 euro te hebben gedeclareerd bij Inspire to Live, een stichting die geld kreeg van het KWF. Collectanten van KWF waren van tevoren geïnstrueerd hoe ze moesten reageren over vragen, op vragen over die affaire. Voetbalclub Feyenoord dient een bezwaar in tegen de crisisheffing van het kabinet. Veel profclubs zijn tegen de heffing omdat ze 16% meer belasting moeten betalen over salarissen van boven de anderhalve ton. Het kabinet maakt op Prinsjesdag bekend dat die heffing met een jaar wordt verlengd. Feyenoord-directeur Gudde wil desnoods naar de rechter stappen omdat hij er bij de invoering van de crisisheffing sprake was van een eenmalige maatregel. Dan het weer nog. In een groot deel van het land bewolkt en nevelig. In het uiterste noorden wat motregen. En in het zuiden zijn zonnige perioden. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen droog en zonnige perioden. Het wordt 15 tot 18 graden. Het is wel een goed moment om nu een huis te kopen. Wordt u ook zo. Mooi feest, Paul. Ja, je gaat maar één keer met pensioen. En veel vrije tijd, hè. Plannen genoeg, Stanley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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen, eindelijk zijn vandaag dan toch de algemene beschouwingen begonnen, later dan gewoonlijk. De Tweede Kamer wilde meer leestijd en kreeg dat, maar wordt het net zo'n gevecht als al sinds Prinsjesdag in de media wordt gevoerd met alternatieve begrotingen en wankelende standpunten? Ik denk het wel, want het debat is nu geschorst. Na het indienen van een motie, daar hoort u zo meteen meer over. Zal de begroting voor 2014 de grosso modo doorheen komen, ja of nee? We beschouwen het zo allemaal in ons politiek forum Midweek Den Haag. Is een psychische ziekte op dezelfde wijze te behandelen als een lichamelijke? Of kun je ook door de symptomen te bestrijden depressie aanpakken? Ja, denkt promovenda Angelique Kramer. Ze vertelt zo hoe dat zit. En waar komt een reiziger terecht als hij op het station in Utrecht de taxiborden volgt? Bij een taxi met of zonder keurmerk? U kunt mij overigens makkelijk volgen. Surf naar degids.fm. Starters op de huizenmarkt zijn historisch positief over het koopklimaat. Dat meldt de ING-bank. En dat leidt tot de bewering: starters hebben gelijk. Het is een goed moment om een huis te kopen. Waar of niet waar? Dat is waar zegt Peter Boelhouwer, hij is leraar woningmarkt aan de TU Delft... en onze schaduwminister van Wonen en Rijksdienst. Klopt het verhaal van ING, meneer Boelhouwer? Hebben starters inderdaad zoveel vertrouwen in de huizenmarkt? Ik denk dat dat klopt. Uh, wij meten zelf ook voor de vereniging Eigen Huis... iedere maand het consumentenvertrouwen op de woningmarkt... En dat was in januari uh, uh, historisch laag. En dat is nu hè, 50, dat was het meetpunt. We zitten nu op 78, 79. En dat was voor de crisis 90. Dus het is heel sterk aangetrokken dat vertrouwen de laatste 6, 7 maanden. Dus jij ja, ziet dat zelf ook. En waar komt dat vandaan? Ja, dat weet je natuurlijk nooit precies. Hè. We, dat, bij ieder persoon ligt dat weer anders. Maar ik denk dat de meeste mensen uh, ja, uh, verwachten dat die prijsdaling, dat, die, uh, dat dat er een einde aan komt... En uh, ja, mensen kijken natuurlijk ook naar de, ja, naar de mogelijkheden die ze hebben op de woningmarkt. De hypotheekrente is natuurlijk heel erg laag. Je kunt voor drie, voor vijf jaar vast, 3,3. Voor tien jaar vast, voor vier procent kun je een hypotheek afsluiten. Er staan heel veel woningen te koop. Er is een ruime keuze. Ja, en er zijn heel veel mensen, die hebben gewoon een aantal jaren uitgesteld. Ja, op een gegeven moment, uh, je kunt blijven uitstellen, maar je wilt toch graag wonen. Hè, dus je kunt tegen een hele aantrek Aantrekkelijke lasten kun je nu een huis kopen uh, naar, je, naar je wensen. Maar, maar je weet het opgedaan. nooit natuurlijk. Hè? Het, kan, nee. het kan nog verder zakken. En Dan denk je, ja, heb ik alweer ja. gekocht en het was toch niet het ideale moment. Dat is altijd. Je weet dat nooit precies. Uh, het is wel zo dat de prijzen echt fors gedaald zijn. Hè? Ze waren uh, tot, uh, tot juli met zo'n 20% afgenomen. En we zien nu in de juli een prijsstijging in één maand van 1,5% en in augustus van 0,1%. Ja, we hebben dat bekende spreekwoord van die zwaluwen. We weten het natuurlijk nog niet zeker. Nee. Maar het is wel zo dat de echte prijsdalingen. die zijn stopgezet. en, en, en er zit nu een langzaam herstel. Zie je gewoon in de cijfers. Ja, het kan best zijn dat. Uh, de, de kapitaalmarktrente is nu aan het oplopen. Ja, als dat straks wordt doorberekend. in de hypotheken. dan heeft dat weer gevolgen natuurlijk. Hè? Dus je weet dat allemaal niet zeker. Maar ja. Uh, Achteraf kun je dat pas vaststellen. Maar op zich is het moment denk ik nu uh, niet, niet verkeerd. Uh, ja. Maar is het niet veel te lastig om aan een hypotheek te komen als starter dan? Nou, dat is een probleem. Kijk, dan moet je dus inderdaad een uh, vaker vaste inkomen hebben. Of je moet meerdere jaren toch wel kunnen overleggen dat je een bepaalde inkomstenstroom hebt. En dat is, dat is lastig. Dat maakt, dat maakt het voor starters nog steeds moeilijk. En ja, je, je moet ook steeds... Hè, dat, je meer eigen geld gaan meenemen. Je moet overige kosten zelf gaan financieren. Maar goed, als je wel een vaste baan hebt... en je kunt een hypotheek krijgen... Ja, dan kun je ook een behoorlijke woning kun je kopen. En Je ziet dat veel starters voor de crisis... door begonnen in een kleine woning... met één of twee slaapkamers. Vaak een klein appartement. Maar ja, diezelfde mensen kunnen met die... Zelfde bedragen kunnen nu een eengezinswoning kopen, uh, zeker uh, buiten de grote steden. Nou ja. ja, dat is natuurlijk toch. Een, die slaan in feite die eerste stap, slaan ze over. Ze hebben dan een aantal jaar gewacht en dan kunnen ze direct naar een eengezinswoning. Echt? En het is natuurlijk heel belangrijk dat je je lasten kunt opbrengen. En dan stel nou dat die prijzen ...toch weer wat gaan doorzakken. Oké, okay, dan kun je constateren... ...je hebt niet op het goede moment gekocht. Maar, dat, hè? maar als jij je rente voor vijf of het nog beter... ...voor tien jaar vastzet... ...dan heb je ook hele lage maatlasten. En ja, daar, is, daar, daar verandert het toch echt niets aan dan. Ja, dus, dus dat... dat... En als je het alternatief is natuurlijk dat je gaat huren, in de commerciële huursector vaak, ja, dan betaal je echt de hoofdprijs. Betaal je veel meer dan tegenwoordig, dan, dan, je, dan je voor je koopwoning betaalt. Ik constateer dat er licht is aan het eind van de tunnel. Dat vindt de schaduwminister van Wonen en Rijksdienst Peter Boelhouwer. Mag ik u danken? Ja hoor, graag gedaan. De Passagiers die verzocht worden de taxi te verlaten... omdat de chauffeur ronduit de weg niet meer weet. of Passagiers die onvriendelijk bejegend worden. Taxirijden in oude barrels. Het is voor veel taxichauffeurs in Utrecht een doorn in het oog. Maar zij beschikken dan ook over het zogeheten taxikeur. Dat is een keurmerk dat de klant moet verzekeren van de hoogste kwaliteit. Inmiddels zijn 300 van de 500 chauffeurs geslaagd voor het examen. En ze hebben een vaste plek aan de oostzijde van het station. En de rest heeft een standplaats aan de jaarbuskant. Voor de reiziger rest er nog één probleem. Op Utrecht Centraal wordt niet aangegeven... waar je de taxis met taxikeur kunt vinden. Verslaggever Robert-Jan Boy gaat op zoek. Nou, je kunt zeggen wat je wil, maar de hal van Utrecht Centraal... is bepaald een belevenis. Jongen, jonge, jonge, wat krioelen de mensen hier door elkaar? En wat heb je hier een bewegwijzering? Overal hangen de borden. Tram, spoor 8 tot 19, bus... Halen en brengen, gehandicapte toilet, wc, kluis, weer een ander toilet. En dan kijk je even bij de taxis, ja dat staat er ook op. Taxis rechtdoor, gewoon een blauw bordje met een taxi erop, taxi met een pijl. En aan de andere kant, richting oost, bus, taxi halen, brengen. Jawel, buscentrum Hoogkaterijnen, ook een taxi-symbool. Hetzelfde plaatje, maar dan met de pijl de andere kant op. De vraag is, waar vinden wij de taxi met de taxikeur? Ah, oh, ja, hier is het. Taxikeur. Wagen 1425 zie ik hier staan. De, de taxikeur, was even zoeken. Is dat zo? Ja, dat moet bij de gemeente zijn. Die zijn een beetje nalatig met al dat soort dingen. U ziet het zelf ook. Twee ja. kanten. Eén kant geen keurmerk. De andere kant welke? Wij betalen ervoor en hun niet. Wij hebben ervoor betaald, voor de keurmerk. En hun niet. Je moet gewoon één, één, uh, eenheid zijn. Eén keurmerk en uh, daar of hier, het maakt niet uit. De hele stad moet gewoon Utrecht keurmerk hebben, ja. toch? Ik ga even aan de andere kant kijken. Is goed zo. Goed. Heeft u toevallig een uh, taxi uh, Nog niet. Nog niet? Nog, nog niet? Want dat is een beetje verwarrend hè, voor de, de reizigers. De een heeft wel een keurmerk en de ander niet. Ja. Uh, binnenkort uh, krijg ik ook de keurmerk. Ik heb wel betaald, maar... Uh... Ik ben, u bent ermee bezig? Ja, klopt. Want het is wel belangrijk om een ja, taxiekeurmerk te hebben? Dat is de toekomst, hè? zonder keurmerk ja. ga je niet werken. Waarom niet? Ja, er is geen plaats voor uh, niet, uh, ja, niet gekeurd mensen, nee. maar. Goed, u bent ermee bezig? Ja, ik ben ermee bezig. En dan mag je ook aan de andere kant staan van het station? Zeker, tuurlijk. Overal. Dank u wel. Ja. Keur, met taxis is niks. Dat weten de mensen niet. Die, weten dat niet. die willen gewoon in die auto, die willen gewoon naar hun bedrijf. Of ze naar huis, dus, of wat, of wat, een gesprek tussen een taxichauffeur met de naam: Koning. Koning en Marcel Chandrika Persat van taxiplatform eh, Regio Utrecht. Het gaat een beetje over de verwarring, Koning. Ja, klopt. Het is ook om knettergek van te worden. Want je ziet nergens de bordje staan taxikeurmerk. Nee. Soms staat er helemaal nergens een taxi aangegeven. Nee, is dan helemaal niet aangegeven. En dan kom je hier en heeft de een wel een taxikeurmerk, en, en, en de ander niet. Ja, maar de klanten dus kijken daar niet naar. Er is er geen lijn in hè? Nou, het is daar natuurlijk wel uit. symptomatisch uh, dat, dat, dat, dat, er, uh, dat, dat de reiziger op het moment dat ze het perron aflopen, de stations al in, uh, niet de keus krijgt om te kiezen voor een keurmerktaxi of een niet-keurmerktaxi. Keur, ja. ja. ja, en wij verwachten dat er op korte termijn dan ook nu echt snel wat aan gedaan wordt uh, aan die bebording. Maar het liefst gewoon zo snel mogelijk het jaar. We spleinen de hele gemeente eronder. Dan hoeft de bebording ja. niet aangepast te worden. Dan geldt dat voor elke standplaats. Ik wou zeggen, iedereen zijn keurmerk. Even hey, aan de bordjes gewoon laten ja, hangen. Ja, niet iedereen die keurmerk geven. Je kan niet iedereen zomaar een keurmerk geven. Nee, er moet wel wat voor gedaan worden. Neem ik ah, nou, de vraag is of ze dat kunnen ook. Wat kost het eigenlijk, zo'n keurmerk? Dat, dat weet ik niet. Je moet je examen doen en je moet, ja. uh, jaarlijks moet je betalen. Maar waar, wat ik probeer te zeggen is dat sommige chauffeurs niet voldoen aan de norm. En die zullen dat ook niet blijven voldoen aan de norm. Als je om je heen kijkt, zul je auto's zien staan die zeker tien jaar of ouder zijn. Nou, dan ga je dus al. Er zijn chauffeurs die gewoon nog steeds geen, geen straat ja. weten te vinden. Als een klant instapt, dan ja. moeten ze eerst een tien minuten kwartier in tom, tom gaan zitten intoetsen. Maar hoe gaan we het recht kunnen rijden? Hoe moet dat opgelost worden dan? Nou ja, in principe is het dat, dat om iedereen mee te krijgen zullen toch alle standplaatsen onder Keurmerk moeten vallen. He, en uh, mensen die examen niet halen, hebben dan ook niks meer te zoeken in uh, de gemeente Utrecht. Die kunnen hun taxi dan wel opdoeken, maar je krijgt geen standplaats. Je mag geen stampans nemen in de gemeente Utrecht... Ja. maar ze kunnen in principe in een andere gemeente aan de slag. Ja. Niet overal ja. hebben ze een je keurmerk. Moet, je moet als chauffeur, als je een chauffeur bent... of je bent een taxi-ondernemer, moet je jezelf de vraag stellen. Ik ben serieus met mijn vak bezig. Ik heb zelf uh, ja. ondernemersopleiding gedaan. Ik heb uh, gezorgd dat ik uh, mijn dingen in orde heb. Ja. Als jij een taxichauffeur wil worden... dan hoor jij de straten te weten te vinden. Ja. Ja. Als jij dat niet weet, wat kom je dan in godsnaam op zijn auto doen? Wat betekent dit verder voor de sfeer... tussen de taxis met en de taxis zonder? Ja... Niet, er, is geen, uh, ge, ja. er is geen echte animositeit op uh, individuele gevallen daar gelaten. Maar er is geen echte animositeit tussen de taxis onderling. Ik bedoel, uh, je, je, je, je deelt ook, uh, ook een gezamenlijk belang. En uh, uh, nou ja, we merken ook dat, uh, dat nu veel taxis die zonder keurmerk rijden wel de ambitie hebben om het keurmerk te halen. Maar goed, net zoals net al verteld is door mijn collega, daar moet je wel wat voor doen. Ik sprak zojuist iemand, die had dat nooit van een taxikeurmerk gehoord. Ja, nou ja, dat, uh, dat, dat kan. Uh, ik denk dat uh, zeker in de regen Utrecht uh, men uh, relatief goed op de hoogte is... van ja. wat zich hier heeft, uh, heeft ontsponnen en dat hier een taxikeurmerk is ontstaan. Ja. Uh, de taxiwet wordt dit jaar pas geïmplementeerd. Voordat het echt uh, gemeengoed is, zal het nog wel even duren. Ja. Met name ook omdat het specifiek uh, op de gemeente Utrecht is gericht, dit keurmerk... en geen landelijk keurmerk is. Okay. Ik kijk weer even om me heen. Ik zie taxis, ik zie chauffeurs. Geen, geen klanten. Geen klanten. <laughs> het is rustig. En ik uh, ga weer terug. Ik ben mijn eigen vervoer. Oh, Oké, okay. goede rijden. Tot ziens. Ja, Taxikeur is dus nog alleen maar in Utrecht te vinden. Het is geen landelijk keurmerk, zegt Marcel Sandri Capersat... uit uh, Utrecht van het taxiplatform aldaar. Maar let wel op, alleen aan de oostzijde van het station... staan ze bij de bussen. De gids .fm. Zo meteen praat ik met ons politiek voor midweek Den Haag... over de algemene politieke beschouwingen. Die zijn om half elf in Den Haag begonnen... en het ging meteen fel van leer daar. Marcel Bril die volgt die beschouwingen in de Tweede Kamer op de voet. Er is geschorst, Marcel, waarom? Omdat uh, Geert Wilders uh, van de PVV uh, aan het einde van zijn bijdrage... als eerste spreker een motie van wantrouwen indiende. Uh, en daar uh, moet even over overlegd worden. Vooral de SP-fractie had daar uh, om gevraagd. Een fractie die ook erg kritisch is uh, over de toon van het kabinet... En de vraag is dus inderdaad wat die partij en andere partijen gaan doen nou. Dat laatste is niet zo'n hele grote vraag, want niemand zal die motie van wantrouwen van Gert Wilders van de andere partijen gaan steunen. Want ja, het is nog niet eens begonnen, het debat. En je hebt ook heel veel partijen die zeggen van nou, we zijn wel heel erg benieuwd wat, waar het kabinet mee komt. En of ze echt met een uitgestoken hand komen. Partijen als d 66 en de ChristenUnie, GroenLinks en het CDA. Die zijn best wel benieuwd of er uiteindelijk zaken te doen zijn. Dus ze zullen absoluut deze motie van wantrouwen niet steunen. Het lag erg voor de hand dat Wilders met een motie van wantrouwen kwam. Het was al eigenlijk al aangekondigd dat hij het in de eerste termijn... dus helemaal aan het begin deed. Dat was nog wel uh, opvallend. Um, want ja, hij is heel kritisch, dat weten we, dat wisten we al een hele tijd... en dat was hij ook weer vandaag. Hij zegt, ja, Nederland die heeft uh, een probleem met Rutte... want die heeft alles verprutst, dus ga alsjeblieft weg. 120.000 handtekeningen bood hij aan van zijn achterban, zo hij zegt... die uh, heel kritisch en vinden dat Rutte weg moet. Nou, het is niet zo dat hij alleen Wilders alleen kritisch was... richting de coalitie, dus PvdA en VVD... maar ook richting de partijen die ik net al noemde... die eventueel bereid zijn om zaken te gaan doen met de coalitie. Uh, coalitie met de regering. Nou, Wilders viel dus iedereen aan. Dat lieten ze eerst over zich heen komen. Maar toen kwamen ze uit een stoeltje. Alexander Pechtold bijvoorbeeld. Die liep naar de interruptiemicrofoon. En hij zei dat hij zich zorgen maakt over Wilders en zijn partij. Hij heeft een bijeenkomst georganiseerd afgelopen zaterdag. En daar heb ik zorgen over. Op die bijeenkomst werd de NSB-vlag getoond. Ach, ach, Op die bijeenkomst ach, ach. werd de Hitlergoed gebracht. Ach. Op die bijeenkomst waren neonazistische symbolen en mensen aanwezig die veroordeeld waren die voor antisemitisme. Op het eind bedankte de heer Wilders iedereen. En ik heb vanaf dat moment nergens de heer Wilders de gelegenheid zien aangrepen om deze aanhangers, om daar ver afstand van te nemen. Zou de heer Wilders dat alsnog willen doen? Meneer Wilders. Voorzitter, wat een zielig mannetje is de heer Pechtel toch. Wat een, zielig, wat een zielig, miserig en hypocriet mannetje bent u toch. En het spreekt voor zich. Laat ik dan ten algemene het volgende zeggen. Het spreekt voor zich dat de PVV en die duizenden aanhangers... waar ik trots op ben dat ze er zaterdag stonden... niets hebben met extremisme. Niets hebben met antisemitisme. Dat de PVV niets heeft... met allemaal eh, dat soort... idioten, idioterie. Dat spreekt voor zich. Ik ga me daar ook niet voor verdedigen. Ik zeg het nu één keer en voor de laatste keer. En als je daarover door gaat zieken, dan klinkt u maar een boom in, meneer Pechtold. Ja, hiermee is wel duidelijk dat de toon is gezet. Het is nog steeds even afwachten... Um, wat de motie van wantrouwen precies gaat doen in de stemming. Ik praat erover door met Francisco van Jolen... eindredacteur van de Opinie en debatsite Joop.nl... met Peter Kee, politiekredacteur bij Paul Witteman... en deze keer is er ook aangeschoven Walter Drescher. Hij is de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Dat was meteen uh, ja, het spek... Ik had op het besprek binnen, bedoel je? Ja, zoiets. Ja, nou ja, het was... Uh, Knüppelen net om de Wat <laughs> was is het? Knüppelen net om de ja. dat ja, het was wel een interessante vraag, die Pechtel stelde. Ik bedoel, uh, relevante vraag ook. Als je, want wat we nog even niet hoorden, was dat hij er nader aan verbond... dat uh, Wilders in Europa samenwerking zoekt. Uh, gesprekken aangaat met, met uh, Forza Italia. Met uh, Le Pen. Uh, dus ja, dan, en dat geeft in zijn eigen gelederen wat gerommel... En, als je afhankelijk bent van de steun van, uh, van Joodse organisaties in Amerika... of daar deels een proef op doet, die financiële steun... dan is dat toch een gevoelig punt. Mag je er best over uitspreken. Ja, hij had hem echt helemaal in de hoeken. Dat hoorden we ook niet. Maar op een gegeven moment zegt hij zelfs nog, zei hij zelfs nog... ik ben geen halve natie. Nou, dat is eigenlijk regel nummer één. Je moet de, Pechtold had dat helemaal niet gezegd... maar hij maakte beschuldiging erger dan Pechtold hem zei. Want Pechtold had hem eigenlijk nergens van beschuldigd. Hij had alleen maar gevraagd van... Joh, wil je daar eens niet afstand van nemen? Wat helemaal geen rare vraag is. Want eigenlijk in PVV-kringen wordt voortdurend geëist... dat moslims afstand nemen van alles wat... Andere moslims uh, uh, doen, hè, dat moet voortdurend. Nou, hier heb je een concreet voorbeeld. Er staan rare figuren op zijn manifestatie. Het is heel gemakkelijk om te zeggen: van ik wil ze hier niet. Nou, dan werd hij heel erg boos omdat hij dat, uh, dat, dat van hem verwacht werd. Uh, dus hij had hem echt uh, had hem in de hoek. Ja. Hoe was hij verder bezig? Uh, Geert Wilders? Nou, ik, in het begin dacht ik van, nou, dit is uh, de, bekende, de bekende plaat, dus er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Maar um, het werd interessanter toen uh, Buma zich ermee ging bemoeien. Um, en dat doet hij bewust overigens... Buma zoekt expres die confrontatie... om het verschil tussen fatsoenlijk rechts... en onfatsoenlijk rechts duidelijk te maken. Buma heeft een tijdje behoord tot het kamp onfatsoenlijk rechts... omdat hij samenwerkte met de PVV. Maar die wil nu heel duidelijk maken dat hij daar niet meer bij hoort. Dus je ziet hem, ziet hem vaker die confrontatie zoeken met Wilders. En Wilders gaat dan weer vol op het orgel. Onfatsoenlijk zijn als hij als hij onfatsoenlijke taal uitstaat die hij uh, graag doet. En Slob ging daar ook nog eventjes op door... Die pakte dat ook nog even aan. Die ging weer, weer benoemen dat er op die manier niet gediscussieerd zou moeten worden in de Kamer. Maar hij, heeft hem nog op een andere manier. hij is nog op een andere manier echt door het ijs gegaan. Je moet je voorstellen, hij krijgt als eerste spreker omdat hij de grootste oppositiepartij is. Hij ziet zichzelf ook graag als de leider van de oppositie als hem dat zo uitkomt. Nu, wat blijkt dan? De leider van de oppositie, in moeilijke tijden, komt aan het woord. En het enige wat hij doet, is ruzie zoeken met alle andere oppositiepartijen. Nou, hoe gek ben je dan? Hoe kijkt u dat tegenaan, meneer Drescher? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een beetje kenmerkend voor de, voor de onmacht van het, uh, van het parlement. Uh, er zou dus eigenlijk gekeken moeten worden uh, hoe Nederland het beste uit de crisis kunt komen. En uh, ja, vervolgens, uh, zodra ze ervoor gaan zitten. gaat het meteen ergens anders over en, en, uh, en duiken ze alle kanten op. Um, ik vind dat ook, ook, ook erg jammer natuurlijk. Wij, wij hebben te maken met grote economische problemen. We hebben te maken met, met milieuproblemen. Maar doordat het in de Tweede Kamer altijd een kwestie is van vliegen afvangen... en, en, en elkaar labelen en zo, komt het eigenlijk niet tot een, tot een debat... De dus dus van moet het kabinet het doen, hè? En welke ervaring heeft Ik denk dat het kabinet dat wel in de hand werkt, hoor. Want ja. uh, uh, je, je ziet aan zo'n uh, zo begroting zoals die vorige week ingediend is... zie ik toch ook wel dat... Uh, dat men opzettelijk de zaak zo onduidelijk mogelijk voorstelt. Er vindt een soort balletje-balletje plaats met allerlei budgetten. En niemand weet op een ogenblik meer wat. De hele zaak wordt toegedekt met een deken aan idiote woorden... Die, die allemaal de vandalen nog moeten halen, zeg maar... maar die alleen maar tot doel hebben om te voorkomen... dat iemand begrijpt hoe de zaak in elkaar zit. Noemt u eens één idioot woord dan? Nou, zoiets zo als, uh, als intensiveringen bijvoorbeeld. En denk van... staat al vandaan. Nou, oké. Okay. Ja. <laughs> maar, maar kijk, er zijn dus voor dat soort dingen zijn ook echte woorden. Hè? En, en die worden uh, niet gebruikt. Om, omdat als je dat zou doen, zouden de mensen in de gaten krijgen wat er eigenlijk gebeurt. Namelijk bezuinigen. Nou, kijk, dat is voor ons natuurlijk een heikel punt. Hè? Er wordt beweerd dat er geïnvesteerd wordt in onderwijs. Maar het tegendeel is het geval. En daarom heeft u ook dat onderwijsakkoord niet getekend? Precies, dat onderwijsakkoord is een soort parafrase op het regeerakkoord. En na een half jaar daarover praten, had ik het idee van waarom zou ik nou moeten tekenen voor het regeerakkoord. Ik, ik ben geen regeringspartij, dus ik heb er ook geen invloed op. Was het zo erg? Ja. Maar is het CNV er dan mee akkoord gegaan? Ja, dat is mijn groot raadsel. Maar uh, ik, ik vind dat echt dus, dus heel vreemd. Het, het heeft natuurlijk iets te maken met het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer. Hè, dat men daar ook heel ver in gaat. Maar het onderwijsakkoord neemt ten opzichte van die andere akkoorden ook weer een bijzondere positie in. De minister heeft dat zelf vorige week in een, in een interview ook toegegeven. Die zei ja, die andere akkoorden... Daar werd echt onderhandeld. Maar bij het onderwijsakkoord ging het eigenlijk maar om één ding. Om het onderwijs te laten doen wat we in het regeerakkoord afgesproken hadden. Het zijn minister Bussemaker die erover gaat. Ja. Dus dat, dat is dan helder. Maar uh, het is ook helder dat ik uh, vanuit mijn positie daar natuurlijk niet, uh, niet aan mee kan doen. Nu kan het zijn dat de oppositiepartijen vandaag en morgen hard met het kabinet botsen. Terwijl achter de schermen misschien wel al afspraken worden gemaakt met uh, het CDA. Het staat dicht bij het CNV misschien nog. Of met een andere partij. Wordt ons als politieke volgers deze twee dagen eigenlijk een rat voor ogen gedraaid, Peter K? Nou, geen rat voor ogen. Maar je moet heel goed tussen het verbaalgeweld doorkijken. En... Uh... Met name op de momenten dat je wat verzachtingen hoort in het, in, het, in het betogen en de standpunten, Door daar zul je in, het, daarna, in de weken daarna, in de achterkamertjes, zul je daar uh, compromissen gaan vinden. Dus dat is interessant om te zien waar, waar de ruimte wordt geboden voor dat compromis. Nou, dat was het, wat dat betreft was het wel interessant. Kijk, ik heb het idee een beetje, maar goed, dat is ook alleen maar uh, glazen bol kijken. Is dat, dat de afgelopen weken was er veel gedoe over de rol van Pechtold. Dat dat toch een soort afleidingsmanoeuvre was om het CDA het binnen te halen. En we zagen één momentje tijdens dit debat al meteen wat we daar aan de denken. Namelijk dat op het moment dat er werd gevraagd steunt de Kamer uh, het indienen van een uh, motie van wantrouwen. Uh, rende Pechtold ook nog even naar voren en zei Buma heel. Fijntjes. Uh, de meerderheid is er al, u bent niet meer nodig. En toen dacht ik... Ah, kijk, Ik ben niet meer hij nodig, zal... zei hij hoor. Ik uh, ben niet meer nodig. Hij is zei... oh, oh, ja, niet ik zo heel handig. Dat... Maar, okay. Ik dacht dat hij tegen Pechtold zei. dat. Maar oké, okay. ik dacht dat hij tegen Pechtold zei... u bent niet meer nodig, omdat het al voor, uh, voorbij was. Maar misschien dat, dat jij gelijk hebt. Ik krijg de indruk dat het CDA onder Buma naar rechts is opgeschoven. Wat vindt u, meneer Drescher? Ja, dat, dat is heel duidelijk. Um, het is uh, natuurlijk uh, van oudsher middenpartij... Uh, het is in het midden tamelijk druk. Uh, ook door de toename van het aantal partijen. En uh, Ze hebben kennelijk het besluit genomen om, uh, om die beweging te maken. Ik denk dat er ook twee redenen zijn. Het ene is natuurlijk dat ze, uh, dat ze door het naar het midden opschuiven van de PvdA... dus ruimtegebrek kregen. En, maar ook eh, dat ze eigenlijk eh, heel erg eh, vergroeid zijn... met dat eh, fameuze maatschappelijk middenveld... wat ze zelf eh, altijd gecultiveerd hebben. En daar zie je natuurlijk ook eh, een, een enorme verrechtsing optreden. We zien dat in het onderwijs bijvoorbeeld bij schoolbesturen. Er ja. zitten allerlei notabelen zitten in die besturen. En het zijn en allemaal rechtsnotabelen? Nou, die, die, dat, daar, Of als daar, u het over notabelen hebt, is dat per definitie recht? Nou, dat weet ik niet. Maar eh, er is natuurlijk eh, eh, eh, bij de periode van de A iets vergelijkbaars uh, gebeurt. Hè? Daar hebben ze dus het dan over de, de rode baronnen, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, dus dat, dat is een fenomeen uh, wat, denk ik, ook wel een beetje hoort... bij de, bij de algemene uh, verschuiving naar rechts die je, die je in de samenleving ziet. En wat je nu ziet gebeuren is dat het CDA torrent aan het sociaal akkoord... Nou ja, kijk, ze hebben, ze, ze, ze, ze hebben dus in een soort vlucht naar voren... hebben ze de, de VVD dan rechts ingehaald, zeg maar. Dus dat is dan hun nieuwe, hun nieuwe positie. van, van oudsher... ja, Het komt ook omdat de VVD gedwongen is om naar, ook naar het midden op te schuiven... Ja. om zaken te ja. doen met de Partij van de Arbeid. Ja. Dus blijft er aan die kant wat ruimte over. Ja. Het interessante is, ik, bedoel, ik heb de kans gehad... om, het, uh, om, de, om de geheime communicatie- en marketingstrategie van het CDA in te kijken... En? En um, ze hebben het boel laten onderzoeken door het bureau Motivection. Die doen vaker onderzoeken voor uh, het CDA. En daaruit blijkt dan dat de leden een stukje uh, progressiever, linkser zijn dan de kiezers. Die kiezers zitten heel erg in de, de conservatieve burgers. zeg ja. maar. In die hoek moeten ze het zoeken. Dus ze moeten, die normen en waarden zijn belangrijk, dat fatsoenlijke. Maar ook de, de, de rechtse uh, beginselen, zeg maar, de conservatieve uitgangspunten. Die zijn heel belangrijk voor die kiezers. En daarmee denken ze dus kiezers te winnen? Zeker. Dus dat, die profilering van de laatste weken heeft er alles mee te maken. Ze zijn natuurlijk een beetje verwarring geweest. Even bij die PVV gehoord. Toen kwam de rode dominee, mevrouw Rutte Peto. Die zei, jongens, we moeten naar links. En nu zijn ze een soort balans aan het zoeken en de Ik ga nog even naar Den Haag, naar Marcel Dril... want er is nog steeds gescheurstof wordt nee, de inmiddels... De vergadering is net weer begonnen. Ah, Emiel Roemer, uh, daar was het wachten op, die staat nu op het podium. Bij binnenkomst heeft hij al gezegd dat die motie van wantrouwen... van Gert Wilders gaat steunen. Laten we even luisteren hoe hij dit formuleert in de Kamer op dit moment. ...en de samenleving te verbeteren. De manier waarop de motie is ingediend... daar is erg veel over te zeggen. Laat ik het behouden bij, dat was niet mijn stijl. Maar het gaat over de inhoud van de tekst en aangezien wij de inhoud van de motie kunnen steunen zal mijn fractie dus ook voor de motie stemmen. De SP die gaat dus inderdaad mee met Geert Wilders op dit moment met de motie van wantrouwen. Nou, er zal nu over gestemd gaan worden, maar ik durf één voorspelling te doen die motie gaat geen meerderheid halen. Dus het debat de kan zo Verder gaan. En de PVV gewoon uh, de rest van de twee dagen op de blaren blijven zitten. Ja, dat klopt. Ja. En Krol van 50PLUS, die komt nu ook uh, het podium op. Die, die wil ook een stemverklaring. Maar goed, zullen we daar later even over uh, hebben wat uh, hij te zeggen heeft. Peter Kee? Nou ja, gisteren werd in de kamer al gesproken over die motie van wantrouwen van de VVD. En was, de werd de, de vraag van de PVV, vroegen vroeg zich nee. bij de VVD af, moeten we dan nog wel in debat met zo'n partij die zichzelf op buitenspel zet? De SP doet dat nu in, uh, in zekere mate ook. En je kunt afvra je afvragen of het debat nog zin heeft voor die partijen. En de, de, de coalitie kan zich afvragen moeten we nog ingaan op de vragen van die partijen. Ik heb Zijlstra niet gezien aan de interruptiemicrofoon net bij Wilders. Uh, nee, maar nee, dat klopt. Aan, nee, dat is... aan het einde uh, zei hij nog wat. Uh... Nee, maar ja, maar toch dat was, dat ja. is heel bewust. Ja, maar dat was de vraag of, dat, of, dat, uh, of die motie van wantrouwen in stemming mocht worden gebracht. En dat mocht van Zijlstra. Maar uh, zelfs hij zoekt nooit het debat met, uh, met Wilders. De maar wat, wat je hierbij wel ziet, dus wel ziet gebeuren is dat... en dat is eigenlijk een beetje wat iedereen vreest... wat de kritiek ook is naar uh, op het ogenblik wat de situatie is. Je ziet dat, dat die partijen, het kabinet, uh, dat is eigenlijk een links-rechtskabinet... maar die zitten toch in het midden. Het CDA en D66 zitten daaromheen. Dus de mensen die het niet zien zitten, die hebben al maar twee alternatieven. En dat zijn uh, aan de ene kant de SP en aan de andere kant de PVV. En je kan je afvragen of dat zo handig is. Het sociaal akkoord nog even. Want daar wordt aan door uh, onder andere het CDA. En het CDA is belangrijk voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Ook andere partijen kunnen belangrijk zijn voor een meerderheid. In de Eerste Kamer moet ik zeggen. Maar als dat sociaal akkoord nou ploft. Gaan de leraren van u dan staken meneer het restje. Nou dat weet ik niet. Kijk we hebben wel uh, het actiecomité in stelling gebracht. Uh, naar aanleiding van het, uh, het, uh, het onderwijsakkoord. Waar, waar uh, behoorlijk wat pijnpunten in zitten. En wat betekent dat in stelling brengen van het actiecomité? Nou ja kijk actievoeren dat... dat... Dat kan ik niet zelf. Hè. Ik kan het proberen om hier op straat met een vlag te gaan staan. Of maar, zo, maar u vermoedt dat, ik... dat ze actie gaan voeren dan? Nou, dat, dat, de, de, de onvrede is heel groot. Hè. De, de werkdruk is de afgelopen jaren enorm gestegen. Maar dat moet juist zo aan al allerlei... gedaan door het onderwijsakkoord. Nee, uh, werkdruk. Nou, nee? Dat, kijk, als u die tekst leest, ziet u dat ze daar onderzoek naar gaan doen. Hè. En dat gaat dus nog jaren duren. Maar de 1040 uur en... norm is van de baan. Ja, daar is 40 uur afgegaan nou ja, en de regeltjes de zijn een beetje... Ja, maar kijk, de bekostiging van het onderwijs is gebaseerd op 760 uur. En door daar duizend van te maken heeft men de werkdruk al uh, ontoelaatbaar hoog gemaakt. Maar u verwacht dat uw onderwijzers en leraren gaan staken? In ieder geval zullen ze dus hun onvrede uh, uh, naar buiten brengen. En of dat in de vorm van een staking is, dat weet ik nu ook niet. Dat, dat moeten ze zelf beslissen. Maar als dat gebeurt, gaan de stakingskassen van u open? Zeker, ja. En er en, is en de, en de, uh, dus ook een beetje de druk die op zo'n onderwijsakkoord zit. Hè. De, er is dus bijvoorbeeld de, de bekostiging van de scholen. Die wordt niet aan de inflatie aangepast. Dan wordt alles duurder. Gas en licht. En wat doen ze dan? Dan maken ze de klas een beetje groter om dat te kunnen betalen. Dus het komt allemaal bij diezelfde mensen in het klaslokaal. Komen al die, uh, die verzwaringen terecht. Veel onvrede tussen onderwijsland volgens de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond Walter Drescher. En daar zullen we wat van merken. Ondanks het onderwijsakkoord dat getekend is door vrijwel alle andere partijen in Den Haag. Nog even naar Marcel Bril in Den Haag. Want er tekenen meer partijen mee. Ja, dat klopt. De Partij voor de Leider Marianne Thieme, die is zojuist ook op het podium geklommen. En die heeft een stemverklaring afgelegd en zegt... wij gaan ook deze motie van afkeuring wantrouwen steunen. Ook al vinden we het een, een raar moment om het helemaal in het begin te doen. Maar we zijn het wel met de inhoud eens. Henk Krol van 50PLUS, die zei... we sluiten niks uit, want de dag is nog lang. Misschien doen we het aan het eind van het liedje... wel een motie van wantrouwen steunen of indienen. Maar nu nog niet. Laat de regering eerst antwoorden. Francisco Rukken. van Jolen, eindredacteur van de opinie en de uit Jo.nl, Peter politiek politiekredacteur bij Pauw en Witteman en Marcel Bril. NOS-politiek redacteur in Den Haag. Hartelijk dank voor deze bijzondere Midweek in Den Haag. Het is vijf minuten over half twaalf. Dit is radio 1. Jan van de Putten met het NOS-journaal. In het centrum van Haarlem zijn vestigingen van VND en Laplace dicht na bedreigingen op internet. Op Twitter dreigt iemand met een aanslag. Politieagenten met kogelwerende vesten zijn in de buurt in Haarlem. In het deels ingestorte winkelcentrum Westgate in Nairobi zijn bergers aan het zoeken naar meer slachtoffers van de terreuractie. En ze krijgen daarbij hulp van experts uit. Israël, Groot-Brittannië en de VS. En er wordt gezocht naar booby traps. KWF-kankerbestrijding heeft tijdens de afgelopen collecten... 15 minder opgehaald dan in andere jaren. Volgens KWF komt dat deels door negatieve publiciteit... rond de Goede Doelen-fietstocht Al het daar Teven voor Veiligheid en Justitie... wil dat gevangenen spullen gaan maken voor ministeries. Die schakelen nu nog bedrijven in... wat gepaard gaat met dure aanbestedingen. Maar gevangenen kunnen best meubels en matrassen maken... en dan kan er worden bezuinigd, zegt Teven. En nu hoort het net bij de Algemene... Beschouwingen, heeft PVV leider Wilders een motie van wantrouwen ingediend tegen het kabinet? Die krijgt op dit moment steun van de SP en de Partij voor de Dieren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Met Felix Psychische ziektes die kunnen anders bestreden worden dan nu gebeurt. Dat hoort u zometeen na de pipets met uh, It hurts to see you dance so well. Hop Rose en Becky ze vormen met z'n drieën de pipets. En ze hebben een achtergrondkoortje bestaande uit mannen. En de bedoeling is dat ze die veel specter Sound nieuw leven inblazen. Ik weet niet of ze dat gelukt is. De Psychische klachten worden vaak hetzelfde behandeld als fysieke klachten. Een arts zoekt naar de oorzaak van de kwaal en die oorzaak wordt bestreden. Helemaal fout, zegt methodoloog Angelique Kramer. Zij promoveerde Koem op haar proefschrift... waarin ze een betere behandelmethode tegen psychische klachten introduceert. Mevrouw Kramer, goedemorgen. Goedemorgen. Als iemand naar de dokter gaat die pijn heeft... dan wordt gezocht naar de, waar die pijn vandaan komt. En als dat een ontsteking blijkt te zijn, dan wordt die ontsteking aangepakt. En hoe gaat dat dan nou met iemand die zich down of angstig voelt bij de dokter? Ja, nou, zo iemand komt bij de huisarts terecht... en die, die heeft wat psychische klachten. Dat kan zijn een sombere stemming, slaapgebrek, dat soort zaken. En de huisarts, die, heeft een, die inventariseert deze klachten. En op basis van deze klachten wordt een voorlopige diagnose gesteld. Bijvoorbeeld in dit geval depressie. En in sommige gevallen wordt dan vrijwel direct medicatie voorgeschreven... of wordt iemand doorverwezen naar eerste psycholoog. Omdat de huisarts op die manier meteen de oorzaak wil aanpakken. Ja, eigenlijk wel. Dus depressie wordt dan gezien als de oorzaak van een setje klachten. In dit geval sommige stemmingen niet kunnen slapen bijvoorbeeld. En uh, je kan het het beste vergelijken eigenlijk met, uh, met bijvoorbeeld een tumor. Uh, het is een tumor uh, die veroorzaakt een setje klachten. En je inventariseert als arts de klachten om tot een, een uitspraak over de oorzaak te komen. En dan ga je de oorzaak uiteraard in dit model uh, behandelen. Maar kun je de aanpak van psychische en fysieke klachten met elkaar vergelijken dan? Nou ja, dat is eigenlijk de uitgang, het uitgangspunt van mijn proefschrift geweest. Is dat je dat eigenlijk niet niet met elkaar kunt vergelijken. Uh, waar het bij een tumor heel aannemelijk is, stel je voor dat je voordat je een tumor hebt in de longen en die veroorzaakt wat klachten, uh, dat die klachten zelf dus niks met elkaar te maken hebben. Het uh, lijkt dat bij ons uh, in het geval van psychische stoornissen eigenlijk helemaal niet zo heel logisch te zijn. Want als we bijvoorbeeld klachten beschouwen als niet kunnen slapen en uh, vermoeid zijn, ja, hebben die een oorzaak nodig uh, uh, om te kunnen verklaren waarom uh, iemand op enig moment deze twee klachten heeft. Is het niet veel logischer dat deze klachten gewoon direct uh, met elkaar in verband staan, namelijk heel logisch, en dat kent iedereen, als je niet slaapt, dan word je op een gegeven moment moe. En daar heb ik geen mysterieuze oorzaak voor nodig. En nou dan word je vanzelf wel depressief bedoelt u te zeggen, of niet? Nou ja, kijk, er zijn een heel setje klachten, als ik kijk naar de klachten van die horen bij depressie, de symptomen, zo gezegd, dan zijn dat dingen die wij allemaal kunnen ervaren. Een sombere stemming, niet kunnen slapen, vooral niet kunnen slapen, het moe zijn, dat kent iedereen met jonge kinderen bijvoorbeeld. Dus dat is heel erg logisch. Het is alleen bij sommige mensen, die komen in wat wij noemen een soort vicieuze cirkel, terecht, Waar ze op een gegeven moment niet meer zonder hulp uit kunnen komen. En veel mensen met psychische klachten worden dus op een verkeerde manier behandeld? Nou, ik wil niet zeggen op een, niet, niet allemaal en niet zozeer op een hele verkeerde manier. Maar ik denk wel dat we allemaal even terug moeten naar de basis. En ons moeten afvragen, wat is een psychische stoornis nou eigenlijk? Uh, als je een psychische stoornis beziet als een, een soort van tumor. Dan is het de opdracht van onderzoek om dan te vinden wat die tumor dan is. Het psychische equivalent van die tumor. Uh, en dan is het ook raadzaam om uh, behandelinterventies te verzinnen. Waarmee je die oorzaak wegneemt, die tumor. Ja. Uh, het zou dan in dat geval, symptoombestrijding is heel inadequaat en inefficiënt. Kent. Een oncoloog gaat bij iemand met een longtumor... Uh, ook niet het gewichtsverlies aanpakken... maar die gaat natuurlijk die tumor opereren. Terwijl uh, met mijn netwerkmodel uh, is er eigenlijk geen tumor. Die bestaat niet. Wat is dat netwerkmodel van u dan? Dat netwerkmodel is eigenlijk dezelfde set symptomen... voor depressie als waar ik het net over had. Maar zonder dat ze een gemeenschappelijke oorzaak een tumor hebben. Ze veroorzaken namelijk elkaar. Dus het is een netwerk van symptomen... die allemaal verbanden met elkaar hebben. Hoe moet hebben. ik dat dan zien? Nou ja, bijvoorbeeld uh, stelt u zich voor... Um, uh, ik heb laatst zelf nog in zo'n feedback-loopje gezeten... toen ik bezig was uh, met een het schrijven van mijn uh, ja, proefschrift. Daar zit ik vrijwel nooit in. Maar goed, wat is dat? <laughs> ik regelmatig eigenlijk. Ja? <laughs> ik denk iedereen wel. Dus bijvoorbeeld stelt u zich voor dat uh, door een of andere evenement... Uh, omdat u moet presenteren en ik ben een beetje zenuwachtig... kunt u niet slapen. En dat duurt een paar dagen. En daar wordt u uh, moe van. En uh, daardoor kunt u, kunt u zich op uw werk niet zo goed concentreren. He, en daardoor ontwikkelt u zich wat schuldgevoel. Want ja, u kunt niet uh, top uh, presteren op uw werk. Daar wordt u weer somber. Van en daardoor ligt u s'nachts weer wakker en kunt u niet slapen. Daardoor raakt u moe. daar kunt u zich niet concentreren, en, enzovoort. Dat is een visieuze cirkel. En dat is en dat, is dat netwerkmodel. Klachten. Is dat dit het? dit ja? is het netwerkmodel okay. in de kern. Ja. Dus bij psychische klachten moet niet naar de oorzaak van de klachten worden gezocht. Maar gewoon de symptomen onmiddellijk worden bestreden. Eigenlijk wel. Dus waar ik zei over dat tumormodel. Uh, uh, dat het dan natuurlijk uh, uh, de, de voor de hand ligt om de tumor te gaan uh, wegsnijden. Is in het netwerkmodel er geen tumor. We hebben alleen maar de symptomen en de relaties tussen deze symptomen. Dus dat dicteert qua behandeling juist wel symptoombestrijding. Terwijl dat in het geval van een tumor en veel andere medische ziektes totaal inadequaat. is. Oké, okay, iemand die zich down voelt, die gaat naar de huisarts. en die huisarts die kent uw netwerkmodel. Hoe handelt die huisarts dan? Nou, ik denk een, een, een eerste vertrekpunt zou kunnen zijn... en dat zou ik ook graag met vervolgonderzoek uh, nader willen bestuderen... is dat we op een of andere manier het netwerk van deze individuele patiënt... in kaart zouden moeten brengen. Dus je zou bijvoorbeeld, uh, denk aan een, een app op een smartphone... of een andersoortige applicatie... waarmee je uh, meerdere malen per dag aan een patiënt zou kunnen vragen... nou, hoe is uw stemming op dit moment? Wat heeft u in het afgelopen uur meegemaakt? En er zijn al hele goede initiatieven, bijvoorbeeld uh, op de Universiteit van Maastricht daar is al zoiets ontwikkeld. Uh, en dat zouden we eigenlijk willen uitbreiden. En op die manier verkrijg je hele intensieve... hele rijke gegevens... van individuele patiënten. En daarmee kan je met allerlei statistische technieken... Kan je een netwerk van deze patiënt opstellen. En dan zie je dat hij te weinig slaapt. En dan geef je slaappillen. Tja, bijvoorbeeld. Um, uh, een vertrekpunt zou verder kunnen zijn... dat op het moment dat je zo'n netwerk van een patiënt... in kaart hebt gebracht... Uh, ga je kijken van, nou ja, uh, wat is bijvoorbeeld... een centrale klacht... En wat, wat ik bedoel met een centrale klacht... is eentje die, uh, die een heleboel andere... ja, die springt eruit in de zin van dat hij veel connecties heeft... met andere klachten in het netwerk. Dus denk eventjes aan dominootjes. Een centrale klacht is eigenlijk een, een dominosteen... die heel dicht bij andere dominosteentjes staat. Dus geef ik die een zetje... dan dondert de rest ook om eigenlijk. Ja. Uh, dus je zou kunnen zeggen uh, voor, voor behandeling... van, nou stel je voor dat bij uh, een patiënt slaapgebrek... het centrale symptoom is... dan gaan we dat aanpakken. En dat kan op allerlei manieren. Ik ben geen klinische psycholoog... dus dat durf ik niet te zeggen zeggen, maar er zijn vast allerlei goede manieren. En een arts zal in de oude situatie eerder geneigd zijn... medicatie voor te schrijven om iemand van zijn psychische klachten... af te helpen. Uh, ja, dat, dat gebeurt. Ja, dat en gebeurt. Uh, dit leidt wellicht tot minder medicijngebruik? Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Uh, het, is, het is niet zo dat het netwerkmodel... Uh, anti-medicijnen is. Het netwerkmodel is wel kritisch ten aanzien van medicijnen... voorschrijven. Uh, als het achterliggende idee is dat je daarmee... een soort tumor weghaalt. Ja. We hebben een netcoördinator... Heeft u die ook? Een netwerkcoördinator? Ja, zoiets, ja. Nee. <laughs> Nog niet? <laughs> nee. Nou wordt er vaak wordt de oorzaak van klachten en aandoeningen gezocht in de genen. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, uh, nou dat, is, uh, dat is een interessante vraag. Want genen zijn natuurlijk heel belangrijk. Uh, ik weet een aantal maanden geleden was uh, actrice Angelina Jolie in het nieuws uh, die haar borst had af laten zetten vanwege een uh, gemuteerd gen, waardoor ze 80% kans had op het ontwikkelen van een tumor in, uh, in haar borst. Uh, dus, en, in, en, en dan is geen onderzoek natuurlijk ontzettend nuttig. Hè, op het moment dat we iemand kunnen identificeren als kwetsbaar en meteen kunnen ingrijpen nog voordat er wat gebeurt. Uh, maar als er nou geen tumor is, zoals in het netwerkmodel. Uh, uh, ja, dan zijn genen natuurlijk wel belangrijk... maar dan moeten we niet zoeken naar genen voor een tumor... maar genen voor bepaalde symptomen... of voor bepaalde connecties tussen symptomen. Dus genen zijn wel belangrijk... maar we moeten misschien niet meer zoeken naar genen voor de tumor. En zijn die genen al gevonden? Nog niet, voor zover ik weet. Uh, ik ben geen genendeskundige... maar uh, ik weet wel dat uh, uh, op de manier zoals het tot nu toe gezocht is... zijn er geen genen gevonden voor depressie die echt waarvan je echt kan zeggen, nou, die verklaren echt... waarom Jantje depressief wordt en Pietje niet zeg. Werkt uw methode ook echt? Is er al bewijs voor? Nou, in mijn proefschrift um, lag de nadruk vooral... op het, uh, op het theoretisch, uh, conceptueel presenteren van, uh, van deze theorie. Uh, ik heb wel wat evidentie uh, uh, verzameld. Uh, bewijs? Ja. ja, bijvoorbeeld wat bewijs is uh, dat ik heb laten zien... dat in het geval van depressie, dat als je iets vervelends meemaakt... bijvoorbeeld een scheiding of dat je partner overlijdt... of iets anders naars, uh, dat dat direct invloed heeft op symptomen van depressie. En dat is heel vreemd vanuit een tumorbenadering. Uh, waar bijvoorbeeld uh, een externe gebeurtenis zoals roken... daar vergroot je je kwetsbaarheid mee op de tumor... daar vergroot je niet mee je kwetsbaarheid op een bepaald symptoom. Nee. Terwijl dat is nou juist wel wat ik voor depressie gevonden heb. Dat is consistent met mijn netwerkmodel... maar niet consistent met die tumorbenadering. Hartelijk dank, methodologe. Ik herhaal, methodologe Angelique Kamer. Graag gedaan. Hier is Jerry Lee Lewis.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 Oh, baby. Well, I want to love you like I love the Are You're fine. So kind. Got to tell this world that you might, might, might, might. That you my nails down and I all my thumbs. I'm real nervous, but it's no fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby Well, I want to love you like I love you should You're fine, so kind Got you tell this world that you're mine, mine, mine, mine Ain't you my head, you're not wet <laughs> on my thumb Real nice, right? the bloody show is fun Come on, baby, run crazy Goodness, Goodness great, this is great, boys, it's fine Jerry Lee Lewis, ik hou er zo van dat op die piano geramd wordt. Maar sommigen zeggen, dit is geen Radio 1 plaat. Great Balls of Fire. Zondag wordt hij 78. De Gids. FN. Kan je ongestraft beeldende kunst maken in Iran? Beeldende kunst die kritisch is over het regime daar. Ja. Dat kan, maar het is wel uitkijken geblazen. Vrijdag opent er een expositie met de Iraanse kunst in Nederland en verslaggever Botte Jellema, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij weet er meer van. Nou, het is werk van 20 kunstenaars, ruim 20 kunstenaars uit Teheran. Het heeft verschillende vormen. Er is videokunst, schilderwerk, tekeningen, fotografie en er zijn installaties. En het is regelmatig vrij heftige kunst. Dat ga ik eventjes uitleggen. Dus is bijvoorbeeld een filmpje te zien van een kunstenaar die zichzelf laat beschieten door een vriend en dan wordt hij geraakt in een het is een nogal wrede manier van kunst maken. Natuurlijk. Okay, zeg er zijn tekeningen van machines die bloed uit mensen verwerken. Dat, dat is een beetje. Soort lugubere dingen zijn er te zien. Er is ook subtieler werk, zoals een fotoserie van kinderen in keurige kleurige kleding op een uh, speelplaats. En daarna uh, zo'nzelfde soort groep. Georgen, geordend met een beeld van wat uh, al wat soberdere kleuren in, uh, in de kleren. Uh, dat zijn dan tieners. En daarna tenslotte de donkere sluiers, de kleding van volwassen vrouwen die op die foto staan. Dat, dat soort verlopen zie je ook. Nou, de kunstenaars die hier exposeren, in, uh, dit is dus in Nederland, die uh, horen bij een galerie in Teheran, de Azad Art Gallery. En de kunst die ze maken, die is geïnspireerd door hun ervaringen die ze opgedaan hebben tijdens de groene revolutie in Iran. Dat is alweer vier jaar geleden, toen ontstonden de protesten na de uh, presidentsverkiezingen. Het regime sloeg die toen hard neer. Volgens Iraanse officiels zijn daarbij 36 doden gevallen. Volgens daar die kunstenaar die zich laat beschieten door die vriend? Nou ja, dat, dat soort dingen komen daar dus uit, uit voort in een, in een kunstenaarshoofd. Uh, ja. uh, volgelingen van Mouzevi, die, die, dat was de oppositieleider in 2009... die zeggen dat er, meer, dat er wel twee keer zoveel doden zijn gevallen, dus 72. Het is toen verder in het nieuws gewee, geweest... Maar nu kun je dus ook de weerslag ervan zien in kunstvorm. De expositie heet Speaking from the Heart. En de samensteller is Shaheen Mirali. Hij vertelde me dat de Iraanse kunstenaars een slimme methode hebben om ervoor te zorgen dat ze in Teheran niet al te veel opvallen bij autoriteiten. The gallery, like most galleries in Teheran, run a program for twee weeks only. If they do something which is slightly construed as being critical or potentially to be looked by the authorities as having uh, material within it which is not what, not allowed, then within that two weeks period, there's already a turnaround. So by the time it goes through the system, it's finished. Ja, dat is dus heel simpel. Elke tentoonstelling loopt maar twee weken en dan is alles weer gewoon weg. Uh, zo snel heeft dat systeem in Iran het dan niet in de gaten dat er misschien wat aan de hand is. Gebeurt het altijd zo? Nou, je kan het ook op een andere manier organiseren. Je kan het werk uh, alleen bijvoorbeeld dan op afspraak zien. Dan blijven de deuren dicht. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met het werk van Massoume Moussafari. Zijn werk bestaat uit schilderijen van mensen die net terugkomen van de protesten. Portraits of die back after the, the, the riots, or the, the clashes in the streets... with a slight stream of blood coming down their nose. And that was seen to be something which could possibly attract the wrong gaze. Nou, hun boodschap gaat over vrouwenrechten of mensenrechten in het algemeen... en over het begrijpen van kunst en hun eigen stad, zegt Shaheen. Kunst is in Iran, commentaar. Artists are one of those people who are always interested in, in, in commenting... En mm -hmm. creating a pathway, a strategic way of organizing the ideas, de inspirations, de observations, into a, a, a finite narrative. A, an interesting narrative, een aesthetic narrative. En is het allemaal activistisch werk, botte? Nou Niet per se. Want ik zag foto's van gebouwen en bruggen zoals ze die een paar decennia geleden in uh, New York werden gemaakt. Dat is bekende die Grote vergezichten, architectuur, grote gebouwen. Ja. Nou, Een foto van een brug in Teheran. Maar daar is dan wel wat mee aan de hand. De Leuning is er afgebroken. Maar wat daar nou precies is gebeurd, dat weet je niet. En dat staat er ook niet bij. Daar kan je je fantasie natuurlijk op loslaten... maar je kan dat niet activistisch noemen. Uh, werk is soms wat explicieter, zoals ik daarnet vertelde. Uh, samensteller Shaheen Mirali zegt... dat je er op twee manieren naar deze kunst kan kijken. Als je je verdiept in die achtergronden van Iran... of die kunstenaars die het hebben gemaakt... dan zie je er soms hele andere dingen in... dan wanneer je het beschouwt als op zichzelf staande werken. Sometimes you can look at it, a picture... Sometimes you can look als it as a frame. Yeah? And I think, of course, when you know something about Iran, or you come here thinking about Iran. What is it? What don't I know about it? Then you'll find a lot of information. Het is niet ongevaarlijk wat ze doen. Je moet in Iran wel degelijk op je tellen passen. Dat vertelde een politicoloog en Iran deskundige Paymon Jafari mij. Hij is betrokken bij deze expositie. Hij gaat daar ook een lezing geven in ja. de galerie. Hij zegt dat deze kunst is gemaakt tegen de achtergrond van die Groene Revolutie... maar dat de kunstenaars daar al heel gauw tegen de beperkingen aanlopen. Legale beperkingen. Uh, heel veel uh, moet eigenlijk uh, door het uh, ministerie van uh, Kunst en Cultuur... wat in Iran Ershad heet, uh, goedgekeurd worden. En ja, als er daar kunst hangt uh, die uh, te ver buiten de grenzen ligt worden de deuren gesloten. Dus heb je ook in Iran heel veel ondergrondse kunst. Maar deze kunstenaars zoeken eigenlijk de grenzen op en proberen de officiële grenzen te ontwijken. Nou, hoe doen ze dat? Uh, in de Iraanse kunst is er heel veel symboliek, heel veel metafoor. Uh, en, en daarmee probeer je uh, toch ja, je onttrekken aan die beperkingen. Symboliek is wel zo handig, want je kan beter geen directe kritiek hebben... op de leiders of op religie daar. En het kan gebeuren als je dat wel doet, dat je galerie wordt gesloten... of dat je zelfs achter de tralies uh, verdwijnt. Enig idee hoe groot de beelden de kunst is in Iran? Nou ja, dat is wel grappig. Moderne schilderkunst en fotografie dat zijn eigenlijk hele jonge kunstvormen daar... en lang niet zo wijdverbreid als poëzie en schrijven daar is. De meeste kunstenaars zijn schrijvers en poëten. En de beeldende kunst heeft daarbij wel een beetje een voordeel... omdat het veel minder direct is dan woorden, zegt Peeman. Het gebruik van metaforen en, en, en symboliek en abstractie... Uh, geeft je toch wat meer, uh, meer ruimte. Maar voor de Iraniërs die natuurlijk dezelfde zuurstof, politieke zuurstof ademen in Iran... Uh, is tegelijk zijn die metaforen heel erg uh, herkenbaar. Ja, dan snapt de kijker dus echt wel wat de kunstenaar bedoelt... ook al staat het er dan niet zo letterlijk. Uh, Peyman Jafari zegt dat deze kunst uit Iran rebels is. Het is gemaakt door een generatie van na de revolutie van 79... Die kunstenaars die komen dus in opstand tegen dat islamitische regime. En ze kijken uh, ook naar de wereld. Het is niet in zichzelf opgesloten... maar ze gebruiken ook de beeldtaal die we in de westerse kunst ook kennen. Want dat komt natuurlijk via het internet gewoon tot hen tegenwoordig. En bovendien geeft het een blik op wat de mensen daar willen en ondervinden... wat de journalistiek misschien niet zo goed over het voetlicht krijgt... zegt samensteller Shaheen Mirali. En zo is hij ook op die, ook op die titel gekomen. Speaking from the heart. Voor um, mij was kind of important to give an idea that could be understood as a title very easily. What does speaking from the heart means? Some notion of some truth, something which is felt. It is not an intellectual, it's not a mindset. Mm -hmm. It's more about the feelings that one has yeah. and how are those feelings then translated by artists. So for me, it was important that that translation be becomes part of the experience of the viewer in Amsterdam in this case, to feel and see en te walk away with it. Botte, is het nog gevaarlijk voor deze Iraanse kunstenaars om hun werk in het buitenland te tonen? Nou ja, Payman Jafari zei dat het eigenlijk altijd wel een beetje gevaarlijk is, maar dat het nieuwe regime, daar de nieuwe president, daar misschien ook wel wat nieuwe openingen biedt. Waar is dit te zien? In Castel Peregrini in Amsterdam. Tot dan met. Tot en met 9 november. Dankjewel, Botti allemaal. Dit was... Surf naar de gids.fm. De gids.fm, tot morgen. Evert Verhulp. De ideale klokluider bestaat niet. en De ideale klokluider is degene die helemaal geen klok luidt. Hoogleraar, arbeidsrecht en advocaat van verschillende klokkenluiders.